Jubelt met het derde issue nou. Egypte komt met een voorstel om een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnen te bereiken. Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt voor dat het staakt het vuren morgenochtend ingaat. Israël en Hamas hebben nog niet op het plan gereageerd. Onderdeel van het plan is de openstelling van grensovergangen... waardoor mensen in de Gazastrook aan spullen kunnen komen. Als beide partijen akkoord gaan, wil Egypte binnen 48 uur gaan bemiddelen bij indirecte gesprekken. Ook de Europese Unie dringt aan op een onmiddellijk staakt het vuren. De politie in Almere is vanavond urenlang bezig geweest met een mogelijke gijzeling. Iemand had gezien dat twee gewapende mensen het huis aan de Eindhovenstraat waren binnengegaan. Tientallen agenten in kogelwerende vesten gingen naar de plek, sloten de straat af en hielden mensen op afstand. Om negen uur viel een arrestatieteam het huis binnen. Maar daar werd niemand aangetroffen. Wel werd een hennenplantage ontdekt. En die is volgens de politie kort geleden geoogst. Minister Plasterk noemt de actie van de Arubaanse premier Eeman onwenselijk. Eman begon vrijdag een hongerstaking. Hij is woedend op Nederland omdat de gouverneur op Aruba... de begroting voor dit jaar niet mag tekenen. Plasterk hoopt dat premier Eeman inziet... dat een hongerstaking niet de manier is om het probleem op te lossen. Het gaat financieel niet goed met Aruba. De staatsschuld is verdubbeld. En als er niet wordt ingegrepen... komt volgens minister Plasterk de stabiliteit van het eiland in gevaar. De Amerikaanse veiling site eBay gaat samenwerken met het internationale veilinghuis Sotheby's in New York. Daardoor wordt het voor iedereen makkelijker om via internet kunst, antiek en verzamelobjecten te kopen en te verkopen. De bedrijven gaan samen vanuit de Verenigde Staten online veilingen organiseren waarop wereldwijd direct kan worden geboden. Later volgen waarschijnlijk veilingen op andere locaties van Sotheby's. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan nevel ontstaan. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen meer zon, maar ook bewolking met kans op een enkele bui. Temperatuur morgen tussen 21 en 23 graden. In de loop van de week hogere temperaturen tot 30 graden in het weekend. Dit was het NOS Journaal. Nou, welkom bij het tweede uur van CFN Cinema. In het tweede uur beginnen we eigenlijk altijd met een, een filmhit knaller. En ik zei het al in het eerste uur, dat heb ik gekozen uit Easy Rider, Born to be Wild, Steppenwolf. MUZIEK mm, mm, mm.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 Zopper, Pieter daar op de motor. Scheurend door Amerika. Als je die film ziet, prachtige beelden over, langs de wegen. Zonsopgangen, zonsondergangen. Ja, het is veel op noemen. Ook een beetje vakantiegevoel krijg je natuurlijk. Hè. Als je zo die vrijheid ziet die die twee mannen hadden. Echte reizigers, zou ik maar zeggen. Ja, eigenlijk meer trekkers, Ze waren op weg en uiteindelijk wilden ze naar die Mardi Gras. Maar ondertussen maakten ze van alles mee. Uh, Easy Rider, Born to be Wild, Step Wolf. Ja, dan komen we weer wat bij wat andere filmmuziek. Uit de film When in Rome, een film uit 2010. Eigenlijk een niemand-dalkje het verhaal, maar de muziek is wel mooi. De muziek is van Christopher Young, bekende filmcomponist uit Amerika. heeft diverse uh, filmtracks geschreven, ik zal er een paar noemen. Ghost Rider, Swordfish, the Hurricane, Entrapment. Eigenlijk allemaal hele bekende. En uit de film When in Rome de titelmuziek. Filmtrack, When in Rome, componist Christopher Young. Het volgende nummer is wel grappig, zeker in deze tijd... dat menige barbecue weer rood opgestookt wordt. The Sausage Serenade. Sausage Serenade uit de film When in Rome, uh, componist uh, George Christopher Young. En ja, op de, als u een barbecueetje heeft, dan kan u deze muziek natuurlijk opzetten. Prachtige muziek. Tijd voor uh, echt een, uh, uh, ja, een oerklassieker, zou ik maar zeggen. Uh, Cinema Paradiso. Dat is een film, die daar zijn eigenlijk drie versies van uitgebracht. De versie van 155 minuten. Een versie van 124 minuten en een versie van 173 minuten. Dus je moet behoorlijk zitvlees hebben om deze film te bekijken. Uh, uh, ja, uh, hij was eerst 155 minuten, maar toen had hij niet zo'n zo geweldig succes. Toen is hij ingekort naar 124. Ja, toen was het echt een gigantisch succes. Het verhaal gaat over een beroemde regisseur... die voor het eerst terugkeert na 30 jaar op zijn, in zijn dorpje op Sicilië. Hij denkt terug aan zijn jeugd die hij doorbracht in de Paradiso-bioscoop... Waar hij eigenlijk de liefde voor de film uh, heeft leren kennen. En hij wordt ook herinnerd aan zijn jeugdliefde. Die uh, in de steek heeft moeten laken toen hij naar Rome vertrok. Cinema Paradiso, 1988. En de muziek is van Enrico Morricone. En uh, ik begin met de titel Muziek. Ja, mooie muziek. Uh, Enrico Morricone, een zeer bekende filmcomponist, heeft nou, talloze films gemaakt. En uh, het grappige is dat uh, uh, vaak worden er ook concertuitvoeringen gegeven... die je onder andere ook zelf dirigeert. En dit nummer staat heel vaak geprogrammeerd op tijdens zo'n concert. Cinema Paradiso, het love-team uit uh, deze film. Dat was uh, Enrico Morricone in, uit de film uh, Cinema Paradiso 1988. Prachtige muziek, hele bekende klanken. Wordt ook nog wel eens vertolkt door andere muzikanten. Om het maar zo te zeggen, ook in de jazzmuziek is het een nummer wat nog wel eens gespeeld wordt. Uh, ja, mooi. En ja, wat, wat mag je nog meer verwachten in dit uur van, aan films? Nou, de film Potiche. Death on the Nile. Uh, Kill Bill. Dus eigenlijk nou, nog mooie films. Maar ik vraag u speciale aandacht voor een soundtrack die ik zelf echt geweldig vind. Uh, gecomponeerd door Danny Elfman en getiteld Alice in Wonderland. Een film uit 2010 met Johnny Depp in de hoofdrol. Het, prachtige muziek, eigenlijk uh, fenomenale muziek. Het verhaal van Alice is natuurlijk bekend. Een groot feest waar ze, uh, Alice verschijnt, een 19-jarig meisje. En die op het punt staat om uitgehuwelijk te worden in het bijzijn van honderden saaie hoge pieten. Alice heeft er totaal geen zin in en ze besluit ontsnappen. Waarna ze tot haar schrik en verbazing al snel in contact komt met een pratend wit konijn. Het konijn geeft aan dat ze hem moet volgen. En hij vertelt over hun eerdere ontmoeting. Het konijn is er namelijk van overtuigd dat Alice het meisje is dat eerder in het magische wonderland is geweest. En daar samen met hem en vele andere wezens het spannendste en mooiste avontuur heeft beleefd. Alice weet er niks meer van. Alle wezens in het wonderland wachten met smart op Alice. Want die hebben haar hulp nodig. Maar kan Alice helpen? En hoe moet ze terugkeren naar huis? Nou, Een fantastische soundtrack door een meestelijke componist, Danny Elfman. Uh, ik begin met het thema uit deze film. Alice's theme. Het is echt de typische Danny Elfman sound, zou ik zeggen. En een beetje overweldigende muziek, maar een mooie melodielijn. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, deze sound heeft nog een paar nummers. The Shisher Cat. Ja, het leuke in filmmuziek is natuurlijk dat ze vaak het thema laten terugkeren. En dit thema, uh, ja, dat hoor, uh, ken je ook weer terug in dit nummer. Ja. Mooi. Ik doe ja. nog geen Alice in the In Wonderland filmen 2010. In met in de hoofdrollen Mia Wasikowska, Johnny Depp en Helen en uh, Alina Bonham-Carter. Uh, tot slot Alice Return. Alice in Wonderland, uh, fantastische soundtrack van Danny Elfman. Hij heeft nog meer bekende muziek gemaakt. Ook bijvoorbeeld uh, de titelmuziek van uh, The Simpsons... en uh, Desperate Housewives uh, op de televisie. Onthoud die naam, Danny Elfman... Ja, de volgende soundtrack is ook een soundtrack die bij mij hoog in het vaandel staat. The Bridges of Madison County. Een film van Clint Eastwood. Het verhaal gaat over de fotograaf Robert Kincaid. Vraagt de weg bij de boerderij van huisvrouw Francesca Johnson. Uh, haar echtgenote kinderen zijn niet aanwezig. De details van de vier dagen durende romans houdt Francesca bij in een dagboek. Welke na haar dood haar kinderen worden gevonden. Uh, Clint Eastwood, ja, u kent hem natuurlijk wel als uh, stoere cowboy, als uh, uh, regisseur, maar ook als, als speler, uh, ja, ook componist, want hij heeft ook de muziek gemaakt. Maar dit nummer heeft hij samengemaakt met Lenny Niehaus, een Amerikaanse uh, ja, saxofonist, een jazzman van de West Coast, een mooi nummer, Do Eyes. County. Componist Clint Eastwood en Lenny Niehaus. Ja, we hebben wel veel instrumentaal gedraaid de afgelopen uur, dus het wordt tijd toch weer eens wat vocals te draaien, ook uit deze film. En dan begin ik met Irene Kroll. It's a Wonderful World. It's a wonderful world. Talk of heaven on earth. I've got more than my share. Haven't got a care. Happy all day through. It's a wonderful world. Loved and wonderful, you. It's a wonderful De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Ja, Bridges of Madison County en dat kan niet compleet zijn zonder wat te drijven. Johnny Hartman. Het volgende nummer is It Was Almost Like a Song. Het bekende jazz Johnny Hartman. In every life Someone comes along And you came to me It was almost like a song. a song January through December it was such a perfect two Johnny Hartman uit de film The Bridges of Madison County. Geregisseerd door Clint Eastwood. Een mooie romantische film, mooie muziek. En wat een stem heeft die Johnny Hartman in. Dat is ongelooflijk. Ja, dan gaan we toch weer toe aan een stukje Franse muziek. Poties, een film van François Ozon En de muziek is natuurlijk van Philippe Rombie, De Overture. Vrolijke klanken uit de film Potis. De titelsong en uh, gecomponeerd door Philip Rombie. En het volgende nummer herkent u wel. Dat dus, uh, wordt gezongen door Boni M. Sunny. Oh, nog, toch nog een beetje disco. Ach, natuurlijk hè, deze muziek. uit de film Potiche. Eh, leuke muziek, vrolijke muziek, ja, Franse muziek. ja, Wie weet gaan er veel mensen naar Frankrijk eh, dit jaar op vakantie kamperen, of eh, appartementje, of nou noem het allemaal maar op. Maar de Franse sfeer komt er natuurlijk alleen met dit soort films. Potiche, leuke film, mooie muziek, en ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ja, dan lopen ze tegen het eind van het programma, en dan doe ik toch nog weer een, uit, een, uit een, het oudere film 1978 The Dead on the Nile. De muziek is van Nino Rota, een bekende Italiaanse componist. Hij heeft anderen ook de muziek bij de Godfather films gemaakt. En Ted on the Nile is een, uh, ja, een wat oudere film. Maar de muziek is nog steeds de moeite waard. Nino Rota. Tot zover de muziek van Dead on the Nile. Nino Rota. Misschien dat ik de volgende keer wat meer van deze componisten laat. Want hij heeft ook heel veel gemaakt. Ja, het zit er alweer op. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ja, ikzelf vond ik zelf vond het echt een mooi soundtrack. Alice in Wonderland natuurlijk. Verder wat bekend werk, wat minder bekend werk. En ik sluit af met... Er uh, Ortolani, een van mijn favorieten. De Italiaanse componisten. Drie, meer dan 300 films gemaakt. En ik hoop dat je volgende week weer bij bent met mooie filmmuziek. Ik wens u een hele fijne verderavond of wel te rusten en morgen gezond weer op. Ris Ortolani. Viele muziek kan heel mooi zijn. Romantisch vaak. Maar het is ook wel popmuziek gedraaid. Deze. Dus... Tot de volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.